Middernacht, het begin van dinsdag 3 juli, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De vier medewerkers van het internationaal strafhof die vastzaten in Libië zijn op weg naar Nederland. Ze zijn samen met de president van het strafhof in Tripoli op een vliegtuig gestapt en zullen in Den Haag worden herenigd met hun familie. De vier medewerkers zijn een Australische advocaten, een Rus, een Libanees en een Spanjaard. Volgens het strafhof zijn ze tijdens hun gevangenschap goed behandeld.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 Het weer het koelt vannacht af tot een graad of 12. Overdag in het westen bewolkt, in het oosten is het vooral in de ochtend vrij zonnig. Later kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Zomernachten. Anderhalf uur lang. Live radio. Zonder presentator maar net uw gastvrouw Pauline van der Meer-Moor... voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit. Het is 25 januari 2010. Ik ben net een maand begonnen bij de Erasmus Universiteit als voorzitter. Een nieuwe levensfase is aangebroken na een paar tropenjaren bij ABN Amro. Ik ben uitgenodigd om te verschijnen voor de commissie De Wit... Die onderzoek verricht naar de oorzaken van de financiële crisis. De commissie houdt zitting in een modern pand in het oude centrum van Den Haag. Strenge controle bij de ingang. Ik ijsbeer wat heen en weer in de wachtruimte. En dan word ik naar binnen geleid door een bode in een uniform. De ruimte waar de commissie in zetelt is hoog. Ik kijk naar boven en ik zie langs die balkons de verzamelde pers zitten. Enorme camera's richten zich op me. Ik voel me als een prooi in het vizier van de jager. Het tafeltje voor de ondervraagde ligt midden in de zaal. Ik ben wel wat gewend uit mijn tijd in de advocatuur... maar deze setting is echt behoorlijk intimiderend. Het voelt als een soort leeuwenkuil. De commissie zit recht tegenover me, aan een lange tafel. De voorzitter, Jan Wit, begint aan zijn ondervraging. Hij voelt me stevig aan de tand over de bonuscultuur... bij de oude ABN Amro-Bank en hij vraagt over de waarde van talent. Mogen we dat dan ook de talenten noemen? De mensen die... De, het argument is de talenten vertrekken. En u heeft het vooral over de mensen in het buitenland, zo begrijp ik. Maar als we dan vaststellen wat er uh, door de talenten is aangericht... Ja. mogen we dat dan zo noemen? Dit zijn de talenten die wij moeten vasthouden. Um... Ja, dat is, U vraagt me hier, een waardeoordeel. Um, laat ik het zo zeggen, voor, voor banken zijn bankiers die in staat zijn om goede transacties te verrichten... En, en daarmee een goed financieel resultaat op te leveren, zijn heel waardevolle mensen. Waardevol in, uh, in, in vele opzicht, opzichten, of je dat talent moet noemen. Ik bedoel, ik ken een heleboel talent dat geen bankierstalent is... Uh, die overigens voor een bank om die reden ook minder waardevol zijn. Ja. Dus, het, talent is natuurlijk een veel breder begrip. Maar voor die specifieke bankonderdelen zijn, uh, is dat talent wel schaars. Ik heb geen tijd om over het antwoord na te denken. Maar de vraag van Jan de Wit heeft me wel aan het denken gezet. Mijn hele leven ben ik bezig met het ontwikkelen van talent. Uh, mijn eigen talent en vooral ook andermans talent. Ik was ooit HR-directeur, human resource directeur... personeelszaken bij Shell, bij uh, TNT, bij ABN AMRO... bij grote multinationals. En In die tijd werd ik ervoor betaald om talent zo goed mogelijk te ontwikkelen... zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. En Ook hier bij de Erasmus Universiteit waar ik nu werk... is het hele onderwijsproces er precies op gericht... Dat je jong talent opleidt. Dat zijn de smaakmakers van de toekomst. Straks zitten ze in de bestuurskamers. En toch, toch bracht die vraag van Jan de Wit mij even uit mijn evenwicht. Want wat is talent nou eigenlijk en hoe herken je het? Het doet me een beetje denken aan het verhaal dat ik ooit hoorde... van uh, Leonard Bernstein, een wereldberoemde componist en dirigent... die naar het schijnt op zijn twaalfde van een tante een piano kreeg en daarvoor had hij niks met muziek te maken gehad. En later vroeg iemand een keer aan zijn vader... waarom die zoon nou niet eerder met muziek in aanraking was geweest. En zijn vader antwoordde... ja, ik kon toch ook niet weten dat hij later Leonard Bernstein zou worden. En daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in... want niemand weet welke talenten er schuil gaan in een mens. En daarom is het zo belangrijk dat er ouders zijn, dat er docenten zijn... en later ook dat er leidinggevenden zijn om dat vlammetje van inspiratie en ambitie aan te steken. Goedenavond. Welkom bij mijn zomernacht. U zult het begrepen hebben, het gaat vanavond over talent. Het gaat niet alleen over talent, het gaat ook over ontroering... en het gaat over inspiratiebronnen. Uh, het gaat over het nut van nutteloosheid. En natuurlijk, ik werk aan de Erasmus Universiteit... het gaat over de lof der zotheid... Maar het gaat ook over mijn werk en ons gezin en hoe je dat samen nog een beetje leuk houdt. Of twee, zomernachten. Met uw gastvrouw Pauline van der Meer-Moor, Voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit. U hoorde zojuist de Chopin-étude nummer 1 op... Nummer 1, uitgevoerd door Maurizio Pollini, een van mijn favoriete pianisten. Ik heb behoorlijk wat klassieke muziek, maar ook wat andere muziek voor u uitgezocht vanavond. Niet alleen maar klassiek, dat heb ik ooit mogen doen toen ik een radioprogramma mocht presenteren. Goedemorgen met bij Auklien van Hoytema. Daar denk ik nog steeds met ongelooflijk veel plezier aan terug. En ook om die reden vond ik het zo leuk om vanavond zomernachten te mogen voorbereiden. Het is wel heel veel werk de redactie er wel eens bij mogen vertellen. Maar goed, aan dus. Uh, ze zitten hier te lachen voor me aan de andere kant van het, uh, gla van het glazen uh, hok. Ik vraag me af wie van ons nou eigenlijk een aapje is. Ben ik het of zijn jullie het? Die Chopin-étude die u zojuist hoorde, heeft voor mij een hoop betekenis. Want als kind op de middelbare school was ik zelf niet van de piano weg te slaan. Ik speelde bijna alleen maar Chopin. Tot grote ellende van mijn pianolerares die vond dat ik wat breder moest worden ontwikkeld. Maar goed, van Bach moest ik in die tijd nog helemaal niks hebben. Uh, die Chopin-études waren aan de lastige kant. Maar sommige waren redelijk goed te doen. En ik dacht dat ik wel goed genoeg was om er later mijn brood mee te verdienen. Nou ja, niet dus. Want op mijn achttiende moest ik toegeven dat ik nog geen internationale concoursen had gewonnen. En dus eigenlijk niet voldoende talent had voor het internationale concertpodium. En omdat een piano geen orkestinstrument is, zat er dus ook geen solocarrière uh, in. En uh, dus moest ik maar de knop omzetten. En dat deed ik dus ook resoluut wegdroom. Uh, Chopin werd op dat moment een bijzaak in mijn leven. Ik ging lekker feesten, uh, pardon, studeren uh, in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit... waar ik nu na al die jaren terug ben als voorzitter van het college van bestuur. Geen muziek dus voor mij, uh, anders dan als hobby. En nu zie ik zelf met uh, grote ontroering hoe onze dertienjarige zoon... deze knap lastige etude die je zojuist hoorde uit zijn hoofd speelt... Chopin is ook zijn favoriete componist. En hij wil aan concoursen meedoen, is ambitieus. En op zijn dertiende is hij technisch al zoveel beter dan ik op die leeftijd. En dan hoor ik hem spelen en dan vraag ik me af hoe het dan mogelijk is dat ik op die leeftijd zo aan zelfoverschatting heb kunnen leiden. Uh, misschien zit die chronische zelfoverschatting wel in de aard van het beestje. Laten we dat eens gaan onderzoeken. In de loop. Uh, van de tijd heb ik heel veel mensen gesproken... die heel succesvol waren in hun werk. En het interessante is dat ze me heel vaak... in een vertrouwelijk moment vertelden dat ze een, een grote angst had. En dat was de angst om ontmaskerd te worden. Ontmaskerd als dilettant. Vorige week nog zat ik uh, bij een diner... naast een uh, Nobelprijswinnaar, toch niet de minste. En hij vertelde me ook... Uh, ach, eigenlijk ben ik maar een, een dilettant... Een heel herkenbaar gevoel wat als de mensen erachter komen dat ik eigenlijk ook maar wat probeer. Um, mijn schooltijd was dus uh, stond vooral in teken van de muziek um, dat was belangrijk voor mij in die tijd. Ik vond dus de rest van de schooltijd maar zo zo. Maar gelukkig hadden we wel een paar leuke docenten, bijzondere docenten. ook Vooral een leraar klassieke talen die ik had, een meneer Van Leeuwen. Die was uniek, die gaf onze klas Latijn. en Hij was echt nog van de oude stempel. Hij was een gepromoveerde docent. Ik kom er nog maar eens om tegenwoordig op een middelbare school. Zo iemand die zijn leven in dienst stelt van een leerling... die streng maar rechtvaardig is... En hij had gele vingers van de, van de vele sjeckies die hij zat te roken. En zijn adem was bijbehorend, maar goed. Maar wat een fantastische man met een eruditie en een onderkoelde humor. En rond uh, Sinterklaas bijvoorbeeld uh, leerde hij ons uh, het liedje... Zie de maan schijnt door de bomen in het Latijn te zingen. En oh. Dat deed hij zo aansprekend dat ik de tekst uh, vandaag de dag nog steeds uh, kan nazingen. In het Latijn zal ik niet doen, hoor. maakt u zich geen zorgen. Maar... Uh, hij leerde ons bijvoorbeeld ook het verhaal van Pyramus en Tisbe aan, aan de hand van de gedichten van Kees Stip. Uh, Stip had zes variaties op een misverstand geschreven. Een verhaal van Pyramus en Tisbe, dus in de stijl van zes uh, verschillende dichters. En op die manier leerden wij als leerlingen evenveel over Nederlandse dichters en hun stijl als over dat uh, onfortuinlijke liefdesstel. Pyramus en Tisbe. En meneer van Leeuwen die las die gedichten met, met zichtbaar plezier voor. Tussen grote hoestsalvo's door van zijn rokershoest. Ik heb die dichtbundel vanavond meegenomen omdat het eh, omdat, omdat ik zulke goede herinneringen bewaar aan die momenten. En omdat ik dankzij die leraar Latijn een levenslange liefde voor dichters en denkers heb ontwikkeld. Dus, het is een lang gedicht, ik ga het niet helemaal voorlezen... maar gewoon even twee strofes om u een gevoel te geven... van hoe het was uh, in, die, uh, in die klas op de middelbare school... toen wij als leerlingen werden geïnspireerd door een heel bijzondere leraar. Daar gaat hij dan, Pyramus en Tisbe, door Kees tip. Dit is het bloedig moordverhaal van Pyramus en Tisbe. De een, een schone jongeling... Wiens oude heer in Visdee, de andere, Miss Babylon, de dochter van de buurman, bij wie hij op de beperkte schaal des avonds door de muur kwam. Die muur had namelijk een spleet, het ding zat er al jaren, want in die tijd had Babylon gebrek aan metselaren. De Aziatische idee, zo heette het, ging voor en ze werkte tegen wil en dank aan de mislukte toren. Ik zit in de tuin en ik kijk naar boven. Ik zie de zon door het bladerdek spelen. Ik ruik de schringen, de geur, de eerste geur van mijn jeugd. Ik denk dat ik een jaar of drie ben. Mijn moeder loopt zingend door huis. Ze zingt de Indian Love Call van Jeanette McDonald en Nelson Eddy. Mijn moeder heeft een prachtige sopraan. Als haar leven anders was gelopen, was ze misschien wel zangeres geworden. Of had ze er artistieke talenten die niet onaanzienlijk waren zijn, moet ik zeggen, professioneel ontplooit. Maar zij had veel minder geluk dan ik. Haar leven werd op haar zeventiende door de oorlog overhoop gehaald. Zij bracht er na vier jaar door in Japanse interneringskampen op Java. Mijn moeder is ondanks haar vele en zware beproevingen... een hele sprankelende vrouw gebleven. Haar leven is heel anders gelopen dan ze als jong meisje had verwacht. Maar ze heeft zich altijd aangepast... en altijd het beste gemaakt van wat ze op haar pad aantrof... Ik heb haar, en dat vind ik echt heel bijzonder, ik heb haar nog nooit horen klagen. Helemaal nooit. En wat ik ook heel bijzonder vind, is dat ze zo mild is over haar oorlogservaringen. Mijn vader zat ook in Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen adelborst bij de marine. Um, hij um, zat iets anders in die race. Hij heeft zijn leven lang geweigerd om bijvoorbeeld Japanse spulletjes uh, te kopen. Behalve dan die ene buitenboordmotor. Want eh, zoals hij zei, dan kan die Jap tenminste eens een keertje voor mij werken. Maar mijn moeder zat anders in elkaar. Mijn moeders verhalen die gaan over de onderduikers die zij en haar ouders eh, verborgen hielden. En eh, die verhalen gaan ook over, over hoe ze in het kamp heeft geleerd om bijvoorbeeld van alles te eten. Ze was nogal kieskeurig als kind, maar na het kamp at ze alles. Behalve witte reigers, want die zijn echt niet te eten. Of ze vertelde ons over de wandluizen en de tropische ziektes... en allerlei andere viezigheid. Of over solidariteit tussen vrouwen... en over hoe je van de nood een deugd maakt. Het moet echt verschrikkelijk voor haar zijn geweest. Ze was een beeldschoon jong meisje en ze ging het kamp in. Dus het moet echt heel erg geweest zijn. Maar het ergste wat er is overkomen, dat vertelt ze ons niet. Ze zegt die verhalen, nee, die neem ik mee in mijn graf. Ze beschermt ons. Soms zitten wij als kleine kinderen gewoon verwend te doen. We zitten te klieren aan de eettafel of zo. Nou, dan heeft ze altijd wel een raak verhaal uit het kamp. En dat verhaal dat maakt ons dan meteen weer nederig. voelt ons en maakt ons een beetje schuldig. In ieder geval binden we in... Mijn moeder kent nog steeds een aantal zinnen Japans... en ze kan ook in die taal tot tien tellen. En ja, wij als kinderen dus ook. Kiri betekent buigen. Dat is een uh, dagelijkse order, als de Jap de, de vrouwen op appel riep. Overigens was dat best handig om dat uh, te weten... en om ook tot tien te kunnen tellen in het Japans. Want ik moest een keer voor uh, Shell, in de tijd dat ik voor Shell werkte... Uh, een onderhandeling, een contractonderhandeling in Japan doen. En... Uh, daar kon ik goede sier mee maken aan het uh, diner. Alleen op een gegeven moment vroegen ons Japanse onderhandelingspartners... hoe het toch kwam dat ik van 1 tot 10 in het Japans kon tellen. En toen had ik toch enige schroom om te vertellen... dat mijn moeder dat had overgehouden uit het Jappenkamp. Mijn uh, moeder is een heel bijzonder mens. En uh, als, ik een, uh, als ik dit programma mocht opdragen... maar ja, dit is niet zo'n programma waarin je zegt van... Uh, mam, deze is voor jou, maar dan zou ik het aan haar opdragen. Want mijn moeder is ook ons geheime wapen. Uh, door de jaren heen heeft zij ons gezin enorm geholpen. Met alles. En soms in een hele drukke periode... Uh, er zijn hele drukke periodes geweest in ons leven. Ik vloog regelmatig de wereld om. En uh, Mijn man die werkte een tijd aan zijn proefschrift. Uh, en dan zat hij s'avonds in de bezemkast te werken... terwijl hij ook overdag nog een drukke baan had. Dus dat waren drukke tijden. En mijn moeder kwam dan geruisloos bij ons... met een koffertje onder haar arm En dan zei ze... Nou, zal ik maar een paar weken komen logeren bij jullie... En dan nam ze het huishouden van ons over uh, en de zorg voor onze vier kinderen. En als wij daar dan vragen hoe we haar kunnen bedanken... voor alles wat ze voor ons gedaan heeft in die loop der jaren... dan zegt ze nee, je hoeft me niet te bedanken. Mijn moeder heeft voor mij hetzelfde gedaan toen ik jong was... en die hulp nodig had. Dit is mijn manier om haar te bedanken. En ik hoop van harte dat jullie later hetzelfde zullen doen voor jullie kinderen. En zo kunnen jullie mij weer het beste bedanken. Nou, inmiddels is ze 88 jaar, die lieve moeder. En ze komt nog steeds regelmatig een avondje onze kinderen gezelschap houden. Als mijn man en ik bijvoorbeeld naar de opera zijn. En als we dan s'avonds thuis komen, heerlijk, dan heeft ze meestal ook nog een wasje gedraaid en even de keuken aan kant gemaakt. Met zo'n moeder is een combinatie tussen werk en gezin eigenlijk geen onderwerp van zorg meer. We hoorden onze 16-jarige dochter Ariane de voor met haar begeleider Nicolaas Brouwer. Twee jonge talenten die dromen van een leven met muziek. Ariaan zit op het ogenblik, ja, de school is net voorbij... dus die zit nu met haar vriendinnen ergens op het strand. En uh, zei tegen mij, nou mam, ik weet niet of ik ga luisteren hoor... maar toen ik haar vertelde dat we dit, uh, dit nummer gingen draaien... toen zei ze, nou, dan zal ik even de app downloaden op mijn uh, telefoon... en dan uh, gaan we met z'n allen op het strand straks zitten luisteren. Dus uh, Ariaan, ja, ik hoop dat je hem gehoord hebt... want het stond er al best mooi op, vind je niet? Nou, onze twee dochters. Uh, we hebben vier kinderen. Twee meisjes, twee jongens. En onze twee dochters die zongen als kleine meisjes allebei in het koor van de kinderkooracademie in Nederland. En toen ze acht of negen jaar oud waren... Eh, zongen ze hun eerste uitvoering van de Matthäus Passion al. Voor mij is dat eh, een van de allermooiste aller werken uit de muziekliteratuur. Maar ja, die arme schaapjes eh, met de acht en negen jaar... moesten dan heel lang muisstil zitten. Want dat kinderkoor zingt alleen aan het begin... en aan het einde eh, van, van het eerste deel... is het deel voor de pauze van de Matthäus Passion... En heel soms mochten ze ook koralen meezingen. Dan werd het iets minder saai voor ze. Maar uiteindelijk was het geen pretje. En het is natuurlijk ook geen wonder dat ze dat snel voor gezien hielden. Ik hoop van harte dat ze ooit die liefde die ik voel... voor de muziek van Bach nog zullen uh, gaan delen. En dat ze er nog een keer plezier in zullen beleven... om met ons mee te gaan naar uitvoeringen in de Pieterskerk of in het Concertgebouw. Maar voor nu moet ik er vrede mee hebben dat ze vooral Justin Bieber willen volgen. En waarom vertel ik u dat eigenlijk allemaal? Nou, ik vertel u deze dingen omdat ik altijd ontzettend gefascineerd ben geweest. Um, door het talent natuurlijk, maar ook door het, het, het nurture nature debat. Uh, het een beetje van jezelf en een beetje van magie debat. Wat ik maar even met een knipoog naar de reclame zo noem. Wat is dan je natuurlijke aanleg? Uh, welk deel wordt bepaald door je omgeving of het wiegje waar je in bent geboren en, en hoe belangrijk is het om te oefenen, oefenen, oefenen... zijn mijn verhalen altijd, oefenen, oefenen, oefenen... net zolang tot je het kunt, doorzettingsvermogen. Um, ik ben helemaal geen sportmens, de, daar liggen mijn talenten niet... maar ik had wel ongelooflijk veel um, plezier vorige week... toen ik mee mocht om um, de eerste dag van het Wimbledon-toernooi mee te maken. En um, daar zag ik een aantal jonge tennissers, misschien 17, 18 jaar... en die, die sloegen de sterren van de hemel... Um, we hadden Richard Krajcik als gastheer. Leuke man trouwens. Um, en Richard Krajcik vertelde ons over het leven van een Nou, Dat is, zoals u zich kunt voorstellen, eindloze de ballen slaan. Elke dag weer door de pijn heen gaan. Soms werken met horken van trainers en coaches en je moet het allemaal maar verdragen. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor alle andere bezigheden waarin je uh, expert wordt. Dus muzici, dansers, schakers, wetenschappers trouwens ook hebben hebben dat allemaal gemeen. Je moet vele duizenden uren heel geconcentreerd met je vak bezig zijn... voordat je eindelijk dat topniveau bereikt hebt. Uh, daar komen bloed, zweet en tranen aan te pas. Maar hoe zit het dan met het talent van simpele mensen zoals ik... die zich helemaal niet in de diepte, maar meer in de breedte ontwikkelen? Ik ben geen specialist, ik ben een, een generalist. Ik, ik weet van veel dingen een heel klein beetje... en ik weet van niets heel erg veel... Nou, dan moet je op een andere manier gaan ontdekken waar je talenten liggen. Voor mij liggen ze niet in de diepte van de wetenschap... maar in de breedte van het bestuur. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind wetenschap geweldig. Anders zou ik natuurlijk ook niet aan een universiteit werken. Ik zit ontzettend graag aan de voeten van die reuzen... die, uh, die hun leven uh, wijden aan de wetenschap. Uh, maar als ik de analogie van het orkest pak... Uh, in een orkest ben ik het liefste de dirigent. Mijn man zegt altijd, ik zou het liefste de componist zijn... maar ik ben het liefste de dirigent. Dus niet de eerste violist, ook niet de solist... maar gewoon degene die het allemaal een beetje um, bij elkaar brengt. Dat vind ik ook het, mooiste, het mooie van, van leiding geven... om te zien hoe mensen met elkaar samenwerken... en dan samen iets heel moois tot stand brengen. Iets, iets wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden... en dan nog het liefste zonder dat ze het gevoel hebben... dat jij ze daarin hebt gestuurd. Um, ja, misschien klinkt dat wel een beetje taoïstisch. Uh, dat zei dan maar zo. Ik verdien er in ieder geval een eerzame boterham mee. Um, iemand, uh, noem, ik denk dat het een, uh, een baas van mij vroeger is geweest bij Shell. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Die noemde mij ooit een, uh, een learning junkie. Oh, Misschien was het ook eigenlijk wel een collega bij Shell. Um, hoe dan ook, een learning junkie. Um, constant leren. Een enorme verslaving aan leren. Ik verslind kennis. Op dezelfde manier waarop Mae West ooit mannen verslond. Gulzig en gretig en van de ene bron van fascinatie... zonder schaamte overstappend naar de volgende. Maar zelf heb ik niet het geduld... en ik heb ook niet de focus die je nodig hebt voor succes in de wetenschap. Nou ja, hoe kom je daarachter? Door schade en schande. Uh, zelfkennis is een, is een groot en kostbaar goed. Ik heb... Geleerd dat ik eerst iets echt wil begrijpen voordat ik me in de discussie meng. Ik heb behoefte aan deskundigheid. En als ik dat niet heb, dan voel ik me op drijfzand. Dus uh, tijdens mijn zwangerschappen ging ik allemaal boeken lezen over wat er allemaal mis kon gaan in een zwangerschap. Mijn man is neonatoloog. Uh, die houdt zich bezig met pasgeborenen. Uh, en uh, ik ging op een gegeven moment hele wetenschappelijke discussies met hem aan over wat er allemaal mis kon gaan uh, tijdens een zwangerschap. Dat is een manier om om te gaan met de, de onzekerheid. Dat is een manier om boven de materie te, laten, te, te, te, te leren staan. Dus ik praat pas over zaken als ik er een beetje verstand van heb. En anders, zoals ik zei, voel ik me op drijfstand. Dus ik luister graag veel, ik lees veel... En, en vervolgens werk ik heel hard om een beetje competent te worden... Um. Die stijl maakt ook dat ik in dit programma vooral praat over dingen... die ik leuk vind om over te praten, anderhalf uur lang. En ik ga dus ook niet praten over de toestand in de wereld. Um, ik ben geen meester GBA Hilterman. Uh, mijn vader las daar, uh, luisterde daar vroeger wel naar op de radio. Dus hij schalde bij ons door de Kamer. Um, maar ik praat liever niet over de toestand uh, in de wereld. Ik vind er misschien wel wat van, maar ik praat er niet over. Die eer laat ik graag aan de economen van de Erasmus Universiteit... Want die hebben we er per slot voor doorgeleerd. Zingen doe ik ook het liefst gewoon onder de douche. Tot half twee, zomernachten. Met uw gastvrouw Pauline van der Meer-Moor. Voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit. Het is eigenlijk heel grappig... Mijn werkende leven speelt zich vooral af in uh, banen waarin dingen als uh, efficiëntie en aanpassingsvermogen en organisatievermogen heel belangrijk zijn. Um, zoals ik al even zei, ik heb een paar jaar bij ABN AMRO mogen werken en toen ik daar kwam werd ik al heel snel geconfronteerd met de donkere wolken die zich samenpakten boven de Zuidas. Ik was daar als directeur-generaal verantwoordelijk voor het personeel- en organisatiebeleid en ik moest daar... Honderdduizend mensen die over de hele wereld verspreid werkten, gaan voorbereiden op iets wat onvermijdelijk was. En iets wat ook verdrietig was: iets dat hun leven drastisch zou gaan veranderen. Veel van die mensen die werkten er al lang, sommige 25 jaar, 30 jaar, misschien nog wel langer. Er was aangekondigd dat we zouden gaan fuseren met Barclays. Als u vanavond het nieuws heeft gezien, dan heeft u die toren van Barclays op het nieuws voorbij zien komen. Uh, die twee banken, ABN Ambro, oude stijl en, de, en Barclays... die waren op dat moment een beetje met elkaar aan het snuffelen. En ik zie nog Bob Diamond. Vandaag is hij de CEO van Barclays, de hoogste baas. Toen was hij uh, uh, de hoofd van de zakenbank. Hij was, de, ik denk, de rijkste bankier van de Londense City. Het uh, type van 25 miljoen pond bonus per jaar. Die zie ik nog bij ons binnenkomen lopen. Hij was...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 Toen dachten dacht, oh, is dat waar het hierop gaat? Ik dacht dat we samen een mooie bank gingen bouwen. Maar goed, inmiddels is hij CEO geworden. En ligt hij ongelooflijk zwaar onder vuur... vanwege de renteschandalen waar de kranten vol van staan. nou Uiteindelijk werd het dus geen samenwerking of fusie met, met Barclays... maar werden we ingehaald door het consortium... van Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander... Ja, en dan is dus de vraag... hoe ga je nou zoveel mensen voorbereiden... op een belangrijke wending van hun bestaan... een 360 graden of 180 graden wending van hun bestaan... waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Hoe bereid je jezelf voor... op, op het verleggen van je loyaliteit... van de ene op de andere dag? Want dat is niet iets wat je op school leert... De het ene moment klopt je hart groen-geel, dat zijn de kleuren van de bank. En het volgende moment loop je alweer na te denken... over de aanschaf van een Schotse kilt, want RBS is morgen de baas. En je moet blijmoedig blijven, want mensen verwachten van jou... dat je richting geeft, dat je leiding geeft, dat je optimisme uitstraalt. Uh, je moet vertrouwen uitstralen dat het goed komt. Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet zo goed weet of het wel goed komt. En hoe zorg je er dan voor dat tijdens al die turbulentie... die grote talenten niet naar de concurrentie overlopen? En daar had de commissie De Wit het over in het beginfragment van dit programma. Een bank bestaat uit een verzameling intellect, dat natuurlijk. En het belangrijkste product van de bank heet vertrouwen. Dat is wat je verkoopt. De paar jaren die ik bij Abianamo mocht werken... waren misschien wel de leerzaamste van mijn carrière. Overdag was het een en al focus en efficiëntie... maar onder de oppervlakte broeiden de emoties. Bij de koffiemachine spraken de mensen vol zorg over de toekomst van de bank... en met name ook de toekomst van zichzelf. Wat gaat er met mij gebeuren, vroegen ze me. Wat gaat er straks met mij gebeuren, kun je het me vertellen? Ze waren onzeker. En die onzekerheid die leidde natuurlijk tot productiviteitsverlies, maar ik zag ook dat het de mensen wankel maakte. Er heerste echt een soort existentiële angst in die tijd. Zijn we er morgen nog wel? En de druk liep gaandeweg steeds verder op. En naarmate die druk hoger werd en naarmate er steeds meer op het spel stond... merkte ik dat ik steeds meer behoefte ging krijgen aan reflectie. Dus hoe meer de bank in een stroomversnelling kwam... des te meer zocht ik weer de vertraging op... Uh, om te kunnen begrijpen wat er aan de hand was... om de situatie te kunnen duiden... Om, om de mensen ook vast te kunnen houden en hoop te kunnen geven. En het voelde op een gegeven moment alsof ik naar een film zat te kijken. Een, een film waarbij je uh, in slow-motion vlotte een kolkende rivier af ziet varen... en dan zie ik mezelf op een van die vlotten zitten met mijn collega's. en We hebben geen peddel. We gaan steeds sneller, steeds sneller door die schuimende draaikolken heen... En als in een droom zit ik naar mezelf te kijken en ik wil roepen... pas op, pas op, stroomafwaarts afwaarts, is een waterval. Maar mijn stem stokt in mijn keel en ik kan niet schreeuwen. En op dat moment vond ik inspiratie en, en ook de verstilling die ik nodig had... om overdag dat natuurgeweld aan te kunnen eh, in mijn vertrouwde muziek. Ik zit bij de Nederlandse opera in Amsterdam... en plotseling uit het niet stromen de tranen over mijn wangen. Ik kijk en luister naar deze slotszende uit de opera van Monteverdi... Il Ritorno di Ulisse in Patria. Odysseus komt na twintig jaren van omzwervingen terug bij Penelope... die trouw op hem gewacht heeft. Alle vrijers heeft ze genegeerd, soms zelfs letterlijk van zich afgeslagen. En ook hij heeft ontberingen en verleidingen weerstaan. Het is het ultieme verhaal van de duurzame liefde die alles overwint... En dan die slotscène, waarbij ze verstild naast elkaar staan... en zingen over hoe gelukkig ze zijn bij deze goede afloop. En dat alles toch nog goed kwam aan het einde. En het is getoond in het meest hartverschurende mineur. En dat raakt me tot het diepste van mijn ziel. Nou ja, emoties. Ik, ik ben wel een beetje een weekdiertje, moet ik bekennen... Um, het zou je misschien niet verwachten, maar het is wel zo. De ontroering ligt altijd op de loer. Als er slapende kinderen in bed liggen, ja, dan schieten de brokken, brokken al in mijn keel. Maar goed, um, het, het is die volledige overgave, dat loslaten, die ontroering... dat besef dat niet alles stuurbaar is of beheersbaar is in het leven... Uh, dat mij paradoxaal genoeg helpt om overeind te blijven... Ik leid natuurlijk een raar leven. Een leven vol heigerige targets, doelstellingen, focus, afrekenbaarheid. Meer van dat soort management jargon. En in die wereld waarin ik dagelijks werk, mijn dagelijkse jachtterrein... helpt het mij om te besturen als een kunst te zien. En niet als een kunstje. Dus... Die overgaven, dat loslaten, die ontroering, die inspiratie... die ik vind in die wereld van die muziek en die kunst... zorgt dat ik ontspannender in mijn werk sta. Uh, ik denk dat dat voor mijn collega's een, een stuk beter te pruimen is... dan iemand die uh, als een opgedraaide veer staat leiding te geven. Wat ik maar wil zeggen is dat mijn inspiratie niet komt uit harde doelstellingen. Ik sta niet op met het idee, Hé, vandaag ga ik eerst lekker aandeelhoudersrendement najagen. Dat, zo zit ik niet in elkaar. Het komt bij mij uit hele andere bronnen. En daarom heb ik ook zo ongelooflijk veel plezier in mijn werk. Gewoon lol. Ik geniet er intens van om samen met mijn collega's... dingen tot stand te brengen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Ik geloof heilig dat inspiratie mensen vleugels geeft... en dat targets mensen hoogstens kunnen opzwepen. Tot half twee... Zomernachten met uw gastvrouw Pauline van der meer voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit. Ik heb de redactie van Zomernachten beloofd... dat ik niet al te veel stokpaardjes zou gaan bereiden. Maar een paar kleintjes mogen er hopelijk wel tussendoor galopperen. En eh, Ik beloof u, ik heb er maar twee voor u. Dus eh, Als u in de auto zit, dan eventjes de gordels goed aantrekken. Want eh, ik ga even lekker tekeer. Eh, dat mag als je anderhalf uur radio mag maken. Heerlijk. Mijn eerste stokpaardje gaat over de kunst- en cultuursector... en de tweede over de wetenschap. Uh, en ik vat ze maar even samen onder het kopje, het nut van nutteloosheid... Bent u daar klaar voor? Ik vind het verbijsterend dat de kunst- en cultuursector... in Nederland tegenwoordig als een soort nutteloze hobby... voor een elitair publiek bij het oud vuil wordt gezet. Ik snap er niks van. Het is niet alleen populistisch en beledigend... om op die manier over ons culturele leven te spreken. Het is gewoon ondermijnend. Het is onverantwoordelijk. He, lekkere grote woorden. En die spreek ik met veel plezier uit. Uh, niet omdat ik het leuk vind om hoog van mijn elitaire torentje hier te blazen. Maar omdat het voor mij echt belangrijk is. En ik ervan overtuigd ben dat mijn loopbaan nooit uit de verf gekomen zou zijn. zonder dat rijke culturele leven dat we hebben. We leggen allemaal onze iPhones en iPads en andere gadgets aan de lader en we laden ook onszelf op. Alleen, cultuur komt niet zomaar uit een stopcontact naar je toe. Er zit daar een wereld van mensen achter dat woord. Een schatkist aan talent en reservoir geluk een onbetaalbare hoeveelheid, inspiratie, toewijding, creativiteit. Uh, ik hou van theatermakers, van schrijvers, van podiumkunstenaars. Ik hou van beeldend kunstenaars, muzici, popartiesten. Noem maar op. We waren echt een ander mens zonder die mensen. Uh, ik zou zelf in ieder geval een stuk saaier en dommer en, en minder toegerust zijn geweest voor het harde leven. Um, wie ooit een uh, Joop van den Hende productie of een popfestival bezocht... die snapt dat het ook alle mensen raakt. Het gaat niet alleen om hoge kunst of lage cultuur. Het moet er allemaal zijn en het gaat ons allemaal aan. En u snapt natuurlijk dat dit een punt is dat vooral gericht is aan uh, politici... die uh, het economisch nut boven alles stellen. Ik verwacht overigens dat die politici nu lekker liggen te slapen. Dus uh, ik zal het wel tegen het zwarte gat aan, uh, lopen te brommen. Het zal allemaal wel niks helpen. Maar toch, zonder die rijke Nederlandse cultuur... was ik echt niet in staat geweest om economische waarde te creëren... voor die BV Nederland. En natuurlijk, ik weet ook wel dat de ondernemers degene zijn die ons door de crisis heen slepen. En dat zij de motor zijn van de economie. En ik ben ze er dankbaar voor, echt. Een mens leeft niet van liefde alleen. Maar ik zou wel eens willen weten hoeveel van die mensen die die motor voor ons aanzwengelen, hoeveel van die mensen dat vooral kunnen doen dankzij al het moois dat onze cultuursector ons te bieden heeft. Het mag natuurlijk helemaal niet fade-out bij klassieke muziek... maar uh, doe dan maar uh, even een lekkere felle tango om mijn verontwaardiging te onderstrepen. En dan meteen maar het tweede stukje van mijn tirade ben ik toch lekker bezig op de praatstoel. Dus uh, ik beloof u overigens dat het daarbij blijft. De Erasmus Universiteit, die is vernoemd naar de Rotterdamse humanist Erasmus. Dat weet u misschien. Erasmus was zo'n alleskunder die je in zijn tijd wel vaker zag. 15e eeuw praten we dan over. Tegenwoordig kom je ze helaas bijna niet meer tegen. Maar gelukkig hebben we in Nederland nog iemand als Robert Dijkgraaf, president van de KNAW. Alleen, die gaat helaas binnenkort verhuizen naar Princeton. En dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Dat wetenschappelijk talent kiest voor de grote oversteek. En dat heeft weer te maken met de kansen die Amerika aan goede wetenschappers te bieden heeft. Dat zijn kansen die komen in de vorm van prestigieuze onderzoeksinstituten. Eh, met een heleboel Nobelprijswinnaars. En kansen in de vorm van een heleboel onderzoeksfinanciering. En daar komt dat tweede stokpaardje dan. Het is Dood en doodzonde dat in Nederland zoveel onderzoeksmiddelen zijn weggevloeid naar de topsectoren. Nou is er niks mis op zich met dat topsectorenbeleid. Ik snap het wel dat de politiek een wens heeft om meer innovatie mogelijk te maken. En om onze eurootjes gerichter aan dat doel te besteden. Maar voor een bepaald deel van het onderzoek, wat we nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek noemen, is het echt een kaalslag. En dat kan niet lang goed gaan. Oké, okay, dat moest ik even kwijt. Um, kunst en wetenschap hebben in ieder geval één ding gemeen. Er moet ruimte zijn voor proberen. Voor kunst die probeert, voor kunst die faalt. Voor wetenschap die probeert, voor wetenschap die mag falen. Voor voor kleine en grote initiatieven die misschien helemaal tot niks leiden... of die misschien maar een klein publiek hebben. Voor wetenschappers bijvoorbeeld die twintig uh, jaar zitten te pluizen... op onderzoek naar DNA. Of voor theatermakers die iets op de planken brengen... gewoon omdat ze geloven dat het belangrijk is, dat het mooi is. En soms mislukt het misschien, maar het moet met publiek geld worden gesteund. Je kunt het niet zomaar afbreken. Het kost jaren om het weer op te bouwen. Erasmus was een humanist, maar hij was ook een hervormer... en hij was een pacifist, hij was een pedagoog, een filosoof... een theoloog, een schrijver, hij is zelfs journalist genoemd. Interessant, dat zijn allemaal wetenschapsgebieden... die vandaag de dag niet onder de topsectoren zouden vallen... en waarvoor dus niet zo verschrikkelijk veel geld beschikbaar zou zijn. Maar goed, Erasmus die schreef in zijn tijd de lof der zotheid, een bekend boek. En het leuke van dat boek is dat het zorgt voor zelfrelativering... En wij moeten als bestuurders natuurlijk ook wel eens om onszelf lachen. Dat is heel belangrijk. Als wij het trouwens niet doen, dan doen onze kinderen het wel voor ons. Um, ik ga naar een ander idool. Uh, een van mijn idolen, ik zal u met een paar laten kennismaken vanavond... een van mijn idolen is uh, Brigitte Kaandorp. Ik probeer geen show te missen. Ik, ik hou van de manier waarop ze uh, over Andries Knevel zingt. En vanavond uh, laat ik u twee andere nummers horen. Eerst um, een lied waarin ze de draak steekt met vrouwen... die altijd zuchten dat ze het zo moeilijk hebben. En als u dit lied uh, beluistert, dan moet u zich het volgende voorstellen. Um, het is 5 december 2011. Een van onze kinderen heeft voor mij een Sinterklaasgedicht gemaakt... op de melodie van dit nummer. En de tekst die ze heeft geschreven is vernietigend voor mij. Geweldig om je zo een spiegel voorgehouden te krijgen door je eigen kinderen. En voordat ik mijn cadeautje mag uitpakken... moet ik dat lied hardop zingen van Sinterklaas. Het liefst op diezelfde zuurderige manier als Brigitte Kaandorp. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Mijn leven is gewoon altijd ontzettend zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar.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 Er is veel over gezegd, mijn vader heeft mij altijd geleerd... dat je vooral geen genoegen moet nemen met iets wat mediocre is. Als je het doet, doe het dan ook goed, zei hij. Uh, je hebt talent, dus je moet er ook voor werken. En, uh, en als je kansen krijgt, moet je ze pakken. En niemand krijgt een succes cadeau. Nou, dat waren de simpele lessen van, uh, van mijn vader. Uh, hij voegde de daad bij het woord. Zodra ik van school kwam, gaf hij mij zijn leiderschapscode. Hij was zelf een zeer of sieren, hart en nieren... En in die leiderschapscode die ik van hem kreeg, daar stonden dingen als ik zal niets van mijn mensen vragen dat ik niet zelf bereid ben uit te voeren. Het was echt aandoenlijk hoe lief hij geloofde in het talent van zijn, van zijn kinderen. En hij ging ook heel ver in zijn loyaliteit. Bijvoorbeeld uh, vanaf het moment dat ik bij Shell ging werken, heeft hij nooit meer ergens anders getankt. is desnoods reed hij uh, een paar kilometers om. En zelfs op zijn sterfbed vroeg hij eerst naar mijn welzijn en het welzijn van mijn gezin. En daarna vroeg hij naar de aandeelkoersen van, van Shell. Ongelooflijk. Um, dus mijn vader die beet zich altijd stevig in dingen vast. En dat uh, heb ik ook van hem uh, geërfd. En als ik dus ergens voor kies, kan ik me er ook totaal in verliezen. Ik geef een voorbeeld. Toen ik dertig was, ben ik een oude droom gaan najagen. Cello te spelen. Nou, dat is natuurlijk gekke werk. Want je moet niet op je dertigste gaan proberen... en te leren spelen. Maar ik had mijn zinnen erop gezet. en uh, Dus ik ging zitten kras in een hoekje... net zolang tot ik die eerste bach een beetje onder de knie begon te krijgen... En in die tijd kwam een ander idool van mij, Jojo Ma... voor een carte blanche-serie naar het Concertgebouw in Amsterdam. Vijf goddelijke dagen van prachtige, prachtige programmering. En, en aan het einde van die vijfde avond heb ik voor het eerst... en ook voor het laatst van mijn leven een fanmail geschreven. Ik had uitgevonden welk hotel Jojo Ma sliep... en ik stuurde als een soort bewonderende bakvis die brief naar hem toe. En toen haalde mijn lieve echtgenoot een practical joke met mij uit. Hij schreef mij uit naam van Jojo Ma een bedankbriefje terug. En het duurde even tot ik doorhad dat ik door hem ongelooflijk in de maling was genomen. En ik moet u zeggen, het duurde nog veel langer voordat ik hem dat had vergeven. Maar hij had mij gedweept, gedweep natuurlijk, genadeloos blootgelegd. En zo gaat dat in een goed huwelijk. Als je elkaar niet liefdevol en kritisch volgt, heb je op een gegeven moment geen tegenspraak meer. En...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 Want je kunt het niet allemaal hebben. Uh, wat ze ook tegen je zeggen. Mijn leven zit, net zoals van veel andere uh, werkende vrouwen. Uh, die proberen uh, daaruit te halen wat erin in zit. Uh, vol met twijfels en dilemma's en knagende schuldgevoelens. En soms moet je ook offers brengen. En zo ben ik ooit een keer uh, naar Nam uh, in Assen gegaan. Uh, voor een baan die me daar werd aangeboden. Prachtige baan. Uh, maar mijn man bleef met het gezin achter. Terwijl ik door de week in een uh, Drents dorpje woonde. En ja, na een jaar of drie vroeg onze jongste zoon op een avond... toen Ed, mijn chauffeur, mij weer kwam ophalen... Mami, waarom ben jij niet met Ed getrouwd? Waarom vraag je dat, schat? Uh, nou, dan zou Ed bij ons wonen en dan zou die jou niet steeds mee hoeven nemen. Nou, als je kind van drie dat tegen je zegt, dat gaat je door merg en been. En Op dat moment wist ik dat de tijd gekomen was voor een baan... waarbij we allemaal weer onder hetzelfde dak uh, konden wonen. Dus mijn loopbaan bestaat eigenlijk uit trial and error. Philippe Charouski en Max Emmanuel Saint-Sycq uh, zongen... Uh, begeleid door Lézard Florissant leiding van, of, leiding van uh, William Christie. En, uh, uh